Twee uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De eerste Vira is vertrokken uit Amsterdam. De afgedankte hoge snelheidstrein gaat terug naar Italië... naar de fabriek van treinenbouwer Ansaldo Breda. De Vira rijdt niet zelfstandig, maar is aan de voor- en achterkant... gekoppeld aan materieel van de Duitse spoorwegen. De komende maanden zullen alle 16 Vira treinen naar Italië terugkeren. Ze staan al anderhalf jaar lang stil in Amsterdam... sinds bleek dat er veel mis was met de treinen. Het bestand in Oost-Oekraïne is opnieuw geschonden. Bij de stad Donetsk zijn vanochtend explosies gehoord. Getuigen zagen zwarte rookpluimen in de lucht. Er zou zijn gevochten bij een militair complex in de buurt van het vliegveld... dat in handen is van de Oekraïnse regering. Gisteravond werd het bestand ook al geschonden in de buurt van de stad Mariupol. De Britse regering belooft de Schotten op een aantal terreinen meer autonomie als ze in het Verenigd Koninkrijk blijven. Op 18 september kunnen de inwoners van Schotland stemmen over afscheiding van Groot-Brittannië. In opiniepeilingen hebben de voorstanders van afscheiding voor het eerst de meerderheid. De Amerikaanse luchtmacht heeft stellingen van de islamitische staat in het noorden van Irak gebombardeerd. Volgens een woordvoerder zijn de moslimterroristen onder vuur genomen in de buurt van de Haditha-dam aan de rivier de Eufraat. De dam voorziet een groot deel van Irak van elektriciteit. De Amerikanen zouden in ieder geval zes voertuigen en een controlepost hebben vernietigd. Of er ook doden zijn gevallen is niet duidelijk. In Amsterdam wordt vandaag voor de derde keer de City Swim gehouden. Ongeveer 2000 deelnemers zwemmen door de grachten van de hoofdstad en halen geld op voor onderzoek naar de ziekte ALS. Voor het eerst kunnen ook kinderen meedoen. De 200 kinderen die zich hebben ingeschreven zwemmen een afstand van 500 meter. Dan nog het weer, er zijn perioden met zon en in de noordelijke helft van het land valt nog een enkele bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden.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 ja, ja, ja, ja, ja, ja, poi, ja, e ja, poi... che idea, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 Mala. Okay, there, idea? What idea? Ik heb ze juist op Facebook beloofd, dan hou het zomergevoel nog even vast. Nou, bij deze dan hè. Hier is Pino Diansla en Maquella ID. Het is 8 over 2, een hele goede middag En welkom bij Zandvoort op zondag op CRWM. En tegenover mij zit Morrie Smulder. Goedemiddag, Mo. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5. Het is weer een bomvol programma tussen 2 en 5. Natuurlijk heel veel lekkere muziek uit de cover van Rob Harms. Maar we gaan ook Formule 1 voor je in de gaten houden. Het weerbericht hoor je straks opgesteld door Lex van der Hoorn. Er is op het moment een puzzelrit gaande. Daar gaan we even contact mee opnemen van hoe het daarmee is. De evenementagenda, het gedicht, het dier van de week. Want er is weer een nieuwe. Ja, ja, ja. Ik gisteren heb geluisterd. Poes is er niet meer. Tenminste niet meer dier van de week. We hebben weer een nieuw dier van de week. En we hebben een heel mooi gedicht en een hoop leuke berichten tussendoor. Onder andere over Kalemopen. Over de vermiste man uit Zandvoort van gisteren. Dat laat ik daar even mee beginnen. Want die is terecht gelukkig. Het is inmiddels terecht gisteren rond half twaalf was in Haarlem gesignaleerd. En uiteindelijk hebben ze hem gevonden. Oké, okay, goed nieuws dus over uh, die man en andere berichten bij CFM Zandvoort op zondag. Ja, en heel veel zonnige muziek en de plaatjes van een aantal jaren geleden. Ken je deze nog, Maries? Jazeker. Ja, wie is dit dan? Straight Up van Paula Abdul. En waarom kijk je nou over schermen? Ik heb twee schermen voor mij. Moet dat, dat weten, maar even uit je hoofd. Inderdaad, de de kopje de de de aan hier, <laughs> de straight up. up. Dat Bruna Mars locked out of heaven bij CFM. Jawel, Maurice. Wat is het? Het woord is ja, jou. Ja, ik heb een beetje last van mijn hart. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, ik, het. ik maakte net een mooi geintje dat de plaat bijna afgelopen was. Nee, we gaan even kijken naar de Formule 1 die is een kwartier geleden begonnen. De startopstelling leidt als volgt. Ik doe alleen de eerste twee startrijen natuurlijk. Hamilton op position en Rosberg op tweede. Bottas en Massa op de tweede startrij. Ondertussen is er al een hoop gebeurd. Want Hamilton die is een paar plekken... Um, naar beneden gegaan. Op het moment staat hij tweede. Ja, dat klopt. En Massa is derde, eh, Magnussen vierde en Rosberger leidt op het moment de race. Wij blijven uiteraard de Formule 1 van Monza volgen. by the moon and the stars in the skies and like the shell. I see the questions in your eyes I know what's weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I stand beside you Bye. Een beetje weinig zin hè? I swear. Wat wij je zeggen, man Ja, ik zweer het. Ja, ik ook. <laughs> kan gebeuren. Ja, ja, in één keer was het stil, hè? Dat was All for One en I swear. Heerlijke, zonnige muziek op de zondagmiddag bij CFM. Ja, beloofd is beloofd. Zo dadelijk het CFM weerbericht trouwens om half drie meer is deze. Lost. Is beter. En wij zijn er lekker al, Zotvoort aan de Zee. Wij hoeven niet uh, te fietsen, te rennen, in de wielen te staan om naar Zandvoort te komen. We de... zijn er al. Uh, zo is het inderdaad, uh, Maurice. die in de, de bent. En Nee, hey, ga je mee naar Zotvoort aan de Zee. Ja. Ja. En wil Hoe je het met dan? de KLM open trouwens? Ja, nee, daar gaat het goed mee. Heel goed mee. Maar niet iedereen vindt dat even fijn. Want hey ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Dat kan wel, maar ga dan. Uh... Ja, over het fietspad wil je dan gaan. Want met de auto, filus en dat soort dingen, dan begrijp ik wel dat je dat niet wil. Maar heel veel fietsen zijn geïrriteerd over de uh, versperring van het fietspad. Dat uh, parallel loopt aan de oude aan de Zandvoort-Slaan, oftewel de oude trimbaan. Het uh, fietspad is uh, sinds afgelopen dinsdag op twee plekken afgezet. Namelijk bij de Natuurbrug, de Zandpoort en bij de Kennedy Golf en Country Club zelf. Nou, van de week knipte ontevreden fietsers zelf al de versperring open bij de golfbaan om een ritje over het fietspad te kunnen vervolgen. En meer fietsers die uh, hebben de lak aan die tillen gewoon en fietsen eroverheen en gaan er uh, doorheen. Nou, het fietspad is ruim van tevoren geblokkeerd ten behoeve van het KLM open, wat de 11e gaat beginnen. Maar uh, ze hebben het met een reden gedaan. En dat is voor de veiligheid, omdat er veel auto's en vrachtwagens over het fietspad heen rijden om het uh, terrein te uh, voorzien van uh, spullen en materialen. Mm -hmm. En die afzetting zou duren tot en met uh, 17 september. Dus uh, wil je nou over de oude treinbaan heen fietsen... ga gewoon even over de Zandvoortslaan... want daarnaast op de Zandvoortslaan zelf is ook een heel mooi fietspad... Dus kan je alleen niet naar de. Ja, als je naar de beestjes wil kijken, kijk je even naar links. Dan zie je ook de damherten lopen en dat soort dingen. Dan hoef je niet per se over de oude tram, nee, dat scheelt weer. Oké, okay, dankjewel Marus, voor deze tip. Ja. De zomerhit van 2014 gaan we voor je draaien. Hier is Anders Nielsen en Sansa Tequila. Daar is hij dan. So Anders Nielsen en Salsa Tequila. De het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40... en zometeen het ZFM weerbericht met Maurice Mulder. Maar er is nog even één plaat, Maurice. Dus dat nog even rustig aan kunnen doen, hè? Heerlijk. Hier is de Cap Band en opstap Sorry, Finger snappers, you so tappers. And you love laughs. I want y'all to say this with me. <laughs> say. Say, say oops, ups, side your head, say, it loud. Say the bigger the head, the bigger the bigger head. head, the bigger the laugh. de zin van de Capband en opstapt Sight Your Head. Goed. Nou, we zijn even ietsje later. Drie minuten over half drie, maar het is tijd voor het CFM Weerbericht. Hier is collega Maurice Mulder. Dankjewel, wel, Rob. En uh, met dank aan Lex van der Hoorn, want die heeft hem weer voor ons keurig gemaakt. Vandaag een grijze bewolkte zaterdag. Zien we vandaag af en toe weer de zon van de, of, uh, tevoorschijn komen. Uh, we hebben eerst wolkenvelden en in de middag dus periode met zon. Er is weinig wind vandaag en het kwik gaat Ongeveer niet hoger dan 20 graden Celsius. Maandag hebben we veel zon met een zwakke tot matige noordwestenwind. En dan wordt het maximaal 18 graden. En dinsdag wordt het weer ietsjes minder. Dus het meest bewolkt. Zwakke noordelijke wind. En dan wordt het 17 graden. En normaal temperatuur is 19 graden deze week, deze jaargetijden, deze periode. En het actuele zeewatertemperatuur is ook wel lekker om te weten. Dus je duik erin, kan, in, Mo. duik erin, 18,5 graden. Dus ik weet niet of ik erin ga springen vandaag. Oké, okay, nou wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl Of kijk op CFM TV Kanaal 40. Daar komt hij één keer per... Uh, kwartier. 18 minuten komt hij langs. Oké. Okay. En anders op de CFM app gratis te downloaden in diverse app stores. Daar staat hij ook op. Zo is het. We genieten van de nazomer. Nazomerweer hier in Zandvoort. Tot de volgende keer! Dit is Nico en Vincen am I wrong.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 Zonnige zondagmiddag van CFM Strohfoort. Beste juist op de radio, de zin van Jeff Jullie Jordan, de bonfire Hearts. Dat bedoel ik. Ja, het is wel zomer, inderdaad. En daar ja, hebben we heel veel zin in. En zomers is het ook in uh, sommige kwekerijen, want dan heb je veel temperatuur nodig. Ja, er is een uh, wederom een uh, hennepkwekerij al dicht, uh, man. Ja, maar dit keer niet in Zandvoort, maar in onze uh, burengemeente Haarlem. Want in een woning aan de Engel-Landlaan in Haarlem werden gistermiddag twee ruimtes aangetroffen. waar een uh, hennepkwekerij is dat gevestigd? Nou, de lampen die hingen nog aan het plafond en er stonden potten met uitgedroogde henneptakken. De kwekerij is inmiddels ontruimd en er wordt onderzoek gedaan naar de huurder van het pand... En het bedrijf Liander werd ingeschakeld omdat er allemaal draden los zaten in de meterkast en dat vindt de politie meestal eng om aan te zitten. Dat wat betreft dit regionieuws. nieuws. Race Radio Pit Report. Ja, vanmiddag volgen wij de Formule 1 van Monza, Italië. En ja, daar is weer nieuws over, Maurice. Daar zeker weten nieuws over. Er zijn ondertussen een paar een uitvallers. Wat is? Hoe heet hij ook weer? Goed. Chilton, sorry, ik kon even niet op die naam komen. Chilton is uitgevallen, was in de eerste of tweede ronde al. En uh, op kop rijdt op het moment Rosberg door een uh, pitstop van Hamilton. Hamilton leidde de wedstrijd heel kort. En die kwam net te laat uit uh, de pitstraat gereden. Dus Rosberg ligt op kop, Hamilton tweede, Massa derde. En de snelste tijd is neergezet ondertussen door Rosberg met een 1,28, 9, uh, 1,28. 9, oh nee niet, Ik vlieg. snel stijt Magnussen, 1,295 dat is, is wel heel snel en zojaar sluiten we de pitstop van Ricciardo we volgen de Formule 1 van Monza bij CFM we zijn nu 40 minuten ermee onderweg met de race en in, the summer, echt, waar? echt waar 27 rondes van de 53 40 minuten hebben ze er al over gedaan blijven hey, volgen tot aan het einde Rob, oké okay, zo is het uh, Maurice ja, vandaag geen eerder diffusie hè, trouwens jammer Jammer, jammer, jammer, jammer. Dat komt natuurlijk doordat uh, Nederland speelt. Speelt? Het gaat spelen. Nederland gaat spelen. We hebben het over de kwalificatiewedstrijd. die gaat volgen volgende week. Hier is Kelvin Herz. En ben je met me in de summer? Ride. Yes, do the new Jack Hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC MC's hip hop party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'm breaking too. It's on you.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 Now, dip, dip, die, so, so, so, lie. Clean up your ears and open your eyes. I took the mic and bump off the jam. Back to where I the hip house caravan. I'm the rapper, the chop of the roll. He's the DJ. Say ho all around. So let's get down. The MCs is in your town. Yes, do the new Jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MCs' hip house party. Like the rapper with a mic in a hand. Let's clap and stomp into. Jam like a boat from the blue I break into It's on you Als eerste draaien we muziek van Calvin Harris, de uh, When You With Me in the Summer. En erachteraan MC Star en The Real McCoy And It's On You. It's On Me. Ja, sorry, ik had die link even niet. Nee, onlangs maakte Dick Housé ook wel beter bekend als Clown Didi. Bekend dat hij na 60 jaar ermee gaat stoppen met het circusleven. Uh, zijn laatste optreden was samen met uh, zijn vrouw uh, Loes, dochter Joyce... en kleindochter Sammy en kleinzoon Jeremy. Maar nou volgens mij gaat hij gedaan. nog niet helemaal stoppen, hoor. Rustig aan, dat ga ik zo direct over oh, okay. Hij stopt met het circus Leven. In de circus tenten zelf. En uh, ja, daar ben ik hem helemaal kwijt, je dankjewel. In Epe, uh, ja, in Epe gekomen is, Ja, uh, Tijdens de grand finale kwamen op een gegeven moment... Aurie Ari Oudenes van de Circusstichting de Circusstent binnengelopen... om een hele mooie onderscheiding aan uh, meneer Hoezé te krijgen, geven. Hij kreeg de erepenning van de Stichting Circuscultuur Nederland opgespeld. Een welverdiende onderscheiding die uh, aangeeft wat Dick Hoezé veel betekend heeft voor het circuswereld. Nou, hij zegt wel dat hij gaat stoppen, maar inderdaad, zoals jij zei Rob... hij gaat niet helemaal stoppen. Hij gaat nog wat uh, zogenaamde huiskameroptredens verzorgen. En daar heeft hij veel zin in, dus... Uh... Su Dik, succes ermee. Ja, zo. En bedankt. Dik Hoesay, clown Didi en, en We hem hier in Zandvoort in het Circus Riegelomen, heeft hè? al? Klopt. <laughs> En Maurice en ik deden lekker mee met deze van Kensington en Jordan Streets. Het is bijna drie uur, bijna het einde van het eerste uur. For the won't you live